Twee uur. Renate Evers met het NOS Journaal. In het Mont Blanc-massief zijn opnieuw bergbeklimmers om het leven gekomen. Italiaanse media melden dat de twee, een Spanjaard en een vrouw uit Oost-Europa, waarschijnlijk door de kou zijn gestorven. Hun lichamen werden gisteravond op ongeveer 4400 meter hoogte gevonden bij een bergkam op de grens tussen Frankrijk en Italië. De twee klimmers maakten deel uit van een groepje van vier. Ze werden vrijdagavond verrast door een storm. Twee klimmers slaagden erin het dal te bereiken en waarschuwden de hulpdiensten, maar de hulp kwam te laat voor de achterblijvers. Het is het vijfde dodelijke ongeluk van bergbeklimmers in de Alpen in korte tijd. Afgelopen donderdag kwamen negen klimmers om het leven door een lawine. Een van de meest gezochte Amerikaanse criminelen is opgepakt in de Mexicaanse stad Cancún. Vincent Walters was 24 jaar voortvluchtig en werd gezocht voor moord, ontvoering en drugsmisdrijven. Volgens de Amerikaanse politie woonde Walters onder een valse naam in Cancún en werkte hij daar op de luchthaven. In 1988 zou Walters een dealer hebben ontvoerd van wie hij drugs te goed zou hebben. Ook twee anderen, onder wie de vriendin van de dealer, werden gekidnapt. Twee gegijzelden kwamen vrij, maar de vriendin kwam om het leven. Walters stond in de top 15 van meest gezochte Amerikaanse misdadigers. De Verenigde Staten steunen de ontwikkeling van de democratie in Egypte. Dat heeft minister Clinton gezegd in Cairo... na haar eerste gesprek met de nieuwe Egyptische president Morsi. Ze voegde eraan toe dat de rol van het leger moet worden teruggebracht... tot die van beschermen van de nationale veiligheid. Het weer, vannacht wordt het geleidelijk overal droog... en de minima liggen rond 11 graden. Overdag wisselend bewolkt, maar ook af en toe zon. In de middag kans op buien en het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. Lust, Zareira Groenhart. Welkom in het tweede uur Lust, waar we praten over liefdeslessen. De lessen die we leerden in de liefde. Nog steeds aan de lijn, als het goed is, heb ik Amal. Zij was getrouwd, is nu gescheiden. En ze heeft spijt van die relatie. Amal, je bent er nog, hè? Ja. Amal. Even voor het nieuws zei jij dat je um, op een verliefde dag... hadden jij en je man tatoeages van of voor elkaar laten zetten om jullie liefde, um, nou ja, in elk geval zichtbaar te maken voor de wereld. Ja. En die tatoeage, hoe, hoe, daar heb je nu een bepaald gevoel bij. Ja, ik denk dat dat mij gefraagd heeft in het vertrouwen. En het, het vertrouwen in mijn karakter, in wie ik nu ben. De, dat is de tatoeage of de relatie? Nou, de, de, de, de, de tatoeage is mijn lichaam. Dus als jij niet uh, je lichaam... Je lichaam is ook iets waar je graag naar kijkt en je aan geeft een relatie. Maar heb en... je die dat wat je tegen je zin in? Nee, gedaan? nee, nee, nee, absoluut niet. Maar omdat je 18 bent en je bent nog, uh, je moet in principe voor het geloof moet je dus uh, trouwen. Dan ga je gewoon springen in een relatie. Mm -hmm. En dan neem je iemand gewoon helemaal anders zoals hij is. En dan geloof je ook dat hij wel moslim is, maar niet. Ja, zich zo snel laat beïnvloeden door de vrijheden die er zijn, door de verboden vruchten. Want je man ging vreemd? Nee, nee, ik was meer degene die heel erg op de voorgrond was en ja, toch een beetje met hem de ontwikkeling inging, zeg maar, van mijn jeugd, zeg maar. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, nog niet helemaal. Nou, dat ik de ontwikkeling, mijn eigen ontwikkeling, dus al die jaren, al die maanden, heeft, dus het is natuurlijk ook een ontwikkeling voor mij. Ik heb de, in die periode heb ik ook uh, gewoon uh, in, in gedrag. Hè? Dus dat je mensen ook uh, hoe je bijvoorbeeld moet gaan werken. Dat je weerbaar uh, moet zijn, et cetera, et cetera. gedragsweerdoelen. Uh, gewoon omdat je opgroeide. Je was jong toen je trouwde. En dan naarmate je ouder wordt, word je als het goed is ook een beetje wijzer. Waarom, ja. was, waarom was je vriend zo jaloers? Als jij alleen maar na het werk een drankje deed met collega's en soms... Als je uitging met collega's dansten. Waarom was hij zo jaloers? Ja, daarom, nu heb ik dus ook een probleem daardoor. Omdat ik dus altijd denk dat iemand heel erg jaloers is, zeg maar. Snap je dat? Ik kan me voorstellen dat je nu bang bent dat een volgende relatie... Ja. dat je dan weer wordt gevangen in een web van jaloezie. Was hij altijd een jaloers man, ook toen je hem ontmoette? Um, nee, want ik, in principe, nee, want ik kon hem niet zo heel goed eigenlijk, dus vrijwel. Je kende hem niet goed genoeg eigenlijk om te trouwen? Nee, nee, nee. Absoluut niet. Heb je er spijt van dat je zo snel in het huwelijksbootje bent gesprongen met hem? Nou, voor, het, het, het, het, voor de reputatie is het natuurlijk wel oké. Okay, voor de islamitische gemeenschap dat ik getrouwd ben geweest. En dat het mij uh, ook een veilige situatie heeft gebracht, zeg maar. Dat, mm -hmm. Want als je getrouwd bent, dan zit je zeg maar, in een veilig instituut. Maar uh, of ik er spijt. Wat was de vraag ook weer? Of, of je er of... spijt van hebt dat jullie zo snel getrouwd zijn? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, Want ik merk nu in elke relatie, als iemand mij heel graag wil en hij is heel goed voor mij. En zo dat ik dan voel van uh, nee, dit, dit gaat zeker ook weer fout. Uh, ik, ik, uh, ik, ik vertrouw het niet. Hoe kan dit dan goed gaan? En, zo. en ik heb daar echt moeite mee nu. Mm. Ik heb echt, uh, en in de toekomst, uh, ik moet elke toch wel tegen mezelf zeggen van... Uh, heb vertrouwen in uh, de ander. Ja, ja. Dus het ja. is een harde les geweest... waar je nog niet helemaal van bij bent gekomen? Nou, nu wel een beetje. Nu komt het wel een beetje los. En hoe is het dan... want dat weet ik ook weer niet. Hoe is het? Je zegt uh, toen ik getrouwd was... dat was goed ook um, voor het aanzien... in de islamitische ges, uh, gemeenschap. Ik zat in een veilig instituut. Geaccepteerd ook. Hoe ja. is dat dan op het moment dat je gaat scheiden? Uh, op het moment dat je gaat scheiden, ik woon op mezelf en uh, dat is, uh, dat, ik voel wel zeg maar, dat, uh, dat er heel veel uh, mannen, zeg maar, want het is toch een mannenwereld buiten en ja, dat mannen dat toch niet echt als uh, goed zien, zeg maar, dat een alleenstaande Arabische vrouw uh, alleen woont en dat ze dat niet begrijpen. En als ik met Nederlanders omga, zie, zie ik wel dat ik heel veel respect krijg. En uh, dat heel erg aanmoedigen. En dat liefde op een hele andere manier gaat. Ah. En nu de toekomst ja. dan. Want je zegt, uh, ik heb me al, uh, ik heb me losgemaakt uit uh, die relatie. Um, ja. Ik ontmoet ook weer nieuwe mensen, maar ik vind het moeilijk om, om over te geven, om, om ze te vertrouwen. Ja. Hoe, hoe ga je dat. Hoe ga je dat uh... Hoe ga je dat doen in de toekomst? Want ik neem aan dat je uiteindelijk wel weer een fijne nieuwe relatie wil... waarin je ook je vrijheid hebt, maar waarin je ook kan liefhebben. Ja, ik denk dat ik heel goed bij mezelf moet aangaat wat ik van die uh, persoon uh, wil. En uh, ja, het is wel moeilijk, want er zijn heel veel verboden vruchten. En wat ja, zijn verboden kan... vrucht? Heel veel uh, leuke. Voorbeeld? Mannen zijn er. En, uh... Zijn die verboden? Waarom? Nou, ik, de, de, de, ja, intimiteit is toch, uh, zo ben ik toch wel opgevoed dat intimiteit toch, uh, ja, dat het niet zo, uh, dat, je, ja, dat je het niet zomaar moet geven. Want dat komt er weer deze mee te maken met vertrouwen. Begrijp je? Dus als ik iemand leuk vind, dan ga ik niet meteen uh, uh, met hem zoenen en zo. Nee, oké, okay, maar een leuke man kan toch ook weer een relatie en uiteindelijk... Uh, een partner worden we mee trouwt. Dus dat is dan toch niet meteen een verboden vrucht? Nou ja, en in, in de Arabische wereld is het. Nou, niet in de Arabische wereld hoor. Ik uh, praat meer voor over mezelf liever. Maar uh, ja, ik weet niet. Ik denk er is dat veel ik verleiding. gewoon een personage ben. Nee, ik ben gewoon een personage op zich die gewoon uh, uh, ook wilt vertellen gewoon ja, dat de, de mannen gewoon heel, Arabische mannen gewoon heel goed zijn in het schade van jezelfbeeld. Hmm. En dat ze dat niet. Uh, uh, Weten dat ze we dat doen. Hmm. Klaar, dat is het gewoon. Heb je nog een wijze les? Want dit is een heel duidelijk statement wat je hier doet. Ja, is er nog, heb je een wijze les voor, voor andere misschien? Daar heb je, je helemaal geen nee. drugs voor nodig. Of aandacht of geld, hoor. Wat zeg je? Daar heb je helemaal geen drugs of aandacht voor nodig of, of geld. Voor wat niet? Om, om, om je zelfbeeld op te krikken. Of om jezelfbeeld om je uh, weer stabiel te maken. Wat heb je nou, er wel voor nodig? Geloof in jezelf. In jezelf. Ja. Ik wil je heel danken erg. dat je um, je verhaal wilde delen, wat een heel openhartig verhaal is. En als er mensen zijn die willen bijvallen, die willen reageren, die nog wat willen zeggen tegen allemaal, dan kan dat allemaal. Bel naar 0800-121. 0801121. Lust is een programma waar we altijd ten alle tijde met elkaar kunnen praten over van alles en nog wat. Dus als je een steentje wil bijdragen. Bel 0800 of even mailen mag ook. Doe dat naar lust.bnn.nl. Goed, als ik zo terugkom, want ik ga even een plaatje voor je draaien... dan gaan we nog even kijken hoe het staat met onze vrienden in Boyd's Bar. Die praten ook openhartig verder over hun liefdeslessen. Ik weet niet of je het al door had, maar vanavond draaien we lekker veel platen die alles te maken hebben met ons onderwerp. Namelijk lessen die je kan leren in de liefde. Mooie dingen die je meemaakt in de liefde en minder mooie dingen. En je hoorde een plaat van Super Heavy, wat een fantastische groep is. Eigenlijk een soort samensmelting van allerlei muzieksoorten. Mick Jagger hoorde je, Josh Stone, Dave Stewart, Damien Marley. En je hoorde hun plaat Miracle Worker. Fijne plaat. Goed, net hadden we een uh, bijzonder openhartig verhaal van Amal. Een jonge vrouw die vroeg getrouwd was... en um, een behoorlijke klap opliep, niet alleen van haar scheiding... maar ook de manier waarop ze behandeld was tijdens haar huwelijk. En eigenlijk had ze er spijt van dat ze zo vroeg... zonder dat ze haar man, nu ex-man, eigenlijk goed genoeg had leren kennen... dat ze al heel vroeg met hem getrouwd was. Dus ik dacht, ik gooi nog ook even die vraag Bar in. Zijn er nou dingen... In je liefdesleven, of misschien in je seksleven, waar je enorm veel spijt van hebt. Of een sekservaring. <lacht> nee, ik heb wel eens als dan een, een relatie, of dat wat ik, waarvan ik dacht dat in het begin een beginnende relatie was, dat toch een soort van een affaire bleek. Van een maand of drie, vier heb ik wel eens spijt gehad. Van ik heb me te snel gegeven. Of ik had even iets meer oog moeten hebben voor uh, waar die ander stond. Dan alleen maar uh, van: oh, ik vind, hem, ik vind diegene leuk. Hm. Nee. Dat, dat, Iets dat, van stapel lopen. Ja, het is ook niet ja. echt spijt, want het is ook wel misschien wel een karakterding. Ja. Maar het is wel zoiets dat ik wel eens terugkijk... dat ik denk van, uh, had echt charmanter en handiger gekund. Ja, ja. ja ik heb ook wel eens uh, echt een, een relatie gehad waar ik... Ik heb er geen spijt van, want dat zou ook uh, een beetje afbreuk doen aan dat meisje. Maar dat was echt een soort bevlieging. Ik vond daar uh, even een maandje heel leuk... En, en dat is eigenlijk daarna ingekakt of zo. Ik vond haar gewoon alleen heel interessant. En eigenlijk toen ik ze beter leren kennen, kwam ik erachter dat, het helemaal geen, dat ze helemaal niet bij me paste. En zo. En dat heb ik dan wel, nou, waar je het net ook over had, een beetje yeah, een dat paard getrokken. Van nou, we proberen het dan maar en zo. Terwijl het echt gewoon na die maand echt had moeten stoppen. Ja. ja. Ik heb ook een beetje spijt van mijn eerste vriendje. Ik was behalve uh, vriendin, werd ik ook een moeder en een maatschappelijk werkster. En, en, Bijna een, een psycholoog. Omdat die jongen eigenlijk gewoon heel erg last had van borderline. En in mijn omgeving vertelde me dat wel. Maar ik wilde dat niet horen. Liefde ja. maakt blind. Ja, ik ja. ben echt, echt te lang bijgebleven. Waardoor ik echt mee werd gezogen. Meer in zijn ellende. Dat ik het gezellig had met hem. Hoe, Hoe lang was, was je met een... hem dan? Anderhalf jaar. Zo, ja. Dat, dat, was wel... dat was wel echt even iets te lang. Ik was ook best wel jong toen ik met hem verkeering had. Dus maar ja, ik dus dan wil je weer. het ook gewoon laten slagen allemaal. Ja. ja. Dan denk je van nou... Die ga ik eens even helpen. Ja. ja. gaat het allemaal anders worden, Ja, maar... ja dat, dat denk je, want ik ik wel uh, ook dat, datzelfde meisje waar ik net over had, die had dan ook wel echt wel dingen in de jeugd meegemaakt, uh, echt niet tof is. Maar dan, dan heb je toch zo'n gevoel van, ja, maar dat dat dat fixen we even of zo. Ja. Wij laten het wel werken, terwijl... Wij laten, ja. Ja, dat is heel raar. Ja. Ja, dat ben ik wel. Ik ben echt van de koude thuis gekomen. Ja ik ook. Nee, maar even, als je zo je als een soort hulpverlener in een relatie gaat staan. Dat is altijd... Uh, ja, ik, ik denk ook dat die, die, diegene zelf weer uh, een beetje in ieder geval de stijgende lijn hebben gevonden. Ja. Wil, wil een relatie weer werken. Maar ik vind spijt ook wel altijd een hele, hele, hele onzinnige ja. emotie. emotie. Vind ik, echt, ik vind echt... Ik probeer van zo weinig mogelijk dingen spijt spijten. Ja. Spijt is een koe die Wow. <laughs> nee, maar het is wel waar, want ik heb, wel, ik heb er wel iets van geleerd, dus dat is ja, wel waar. Ja. Ja. Als we het anders hadden kunnen doen, dan hadden we misschien een jaar eerder moeten stoppen of een maand ja. eerder. Dat is verbrande turf. Ja, maar dat is niet <laughs> gebeurd en daar hebben we van geleerd en daarna hebben we sneller een punt achter dingen ja. gezet. Ja. Nou, ik ben wel benieuwd of Sarai daar spijt heeft van een seksuele handeling die ze gedaan hebt En dan zou ik hem best wel eens expliciet willen horen van haar. Ja, dat lijkt me ook interessant. Sarai, ja. vertel eens. Nou, nou omdat, jullie, omdat jullie zo lopen te vissen. Ik heb geen spijt van de seksuele handeling die ik gedaan heb. Maar ik heb wel spijt van... Um, nou ja, toch wel een jaar van mijn leven, zo af en aan, misschien iets langer. Die ik heb besteed aan een foute man. En die foute man, dat was niet een foute man van... Uh, ik gebruik drugs en ik sla je in elkaar. En je moet altijd maar met een blauw oog op het werk uitleggen... dat je tegen een kastje bent aangelopen. Niet zo'n soort foute man. Maar wel zo'n foute man die doet alsof hij je heel aardig vindt. En dan word je weer heel verliefd en dan is hij weer wat afstandelijk. En daarna denk jij nou weet je wat, laat het maar. En dan staat hij opeens weer voor je deur en dan denkt hij... ja, je bent toch de ware. En dan later denkt hij, oh nee, je bent trouwens toch niet de ware. En dat pingpongspel van aandacht... Dat heeft heel lang geduurd. Tot ik op een gegeven moment dacht, nou, en nu ben ik er klaar mee. Um, ik heb daar geen spijt van, maar ik had wel gewild... dat ik eerder die les had geleerd dan dat jaar, anderhalf jaar... dat het uiteindelijk doorkabbelde. Een beetje zonde van mijn tijd was dat. Dus dat is mijn spijtmoment. Sorry dat het geen expliciete seksuele handeling is, Olaf. Maar dit is uh, waar ik wel spijt van heb. Ik ben benieuwd waar jij spijt van hebt... Dingen in de liefde die je meemaakte waar je achteraf van hoopte of wilde dat je het beter had kunnen doen. 0800-1121, 0800-1121. Of misschien kan je een in het zakje doen over foute mannen of foute vrouwen. Daar gaan we straks over bellen met Esther Jacobs, maar ik wil ook jouw verhaal horen. Heb jij dat wel eens meegemaakt? Een foute man of een foute vrouw en... Belangrijk. Heb je daar je lesje van geleerd? 0800 1121. Foute mannen en foute vrouwen. We hadden het daar al heel even over met onze seksologe Wil Berghuis. Maar hoe komt het toch dat we zo verslaafd kunnen zijn aan dat bepaalde type? Dat type waarvan je weet, nou ja, dit gaat misschien niet lang duren. Dat type waarvan je weet, nou, ik ga misschien mijn hart verliezen. Maar het lijkt me zo'n avontuur. En ik ben nog niet klaar voor zekerheid en veiligheid en saaiheid. Ik wil voor zo'n foute man of zo'n foute vrouw gaan. Leren we daarvan? Dat is natuurlijk de grote vraag in de show over liefdeslessen. Ik vraag het aan Esther Jacobs. Esther, goeienacht. Hi. Esther, wanneer is een man een foute man? Nou, er zijn wel verschillende meningen over. Ja, je hebt natuurlijk echte foute mannen die uh, losse handjes hebben of crimineel zijn, uh, enzovoort, enzovoort. Maar die, uh, ja, die, die tellen ik eigenlijk niet zo mee. Dan zijn er ook nog mannen die eigenlijk uh, heel eerlijk zeggen wat ze, wat ze willen en wat ze doen. Bijvoorbeeld dat ze zich nog niet willen binden. Maar vrouwen die dat niet willen horen. En als een man dan op een gegeven moment weer vandoor gaat, dan zeggen ze dat is een foute man. Terwijl hij eigenlijk wel eerlijk is geweest. Mm -hmm. Maar ik denk het soort foute mannen waar jij het over hebt, dat zijn mannen die uh, eigenlijk een vrouw precies geven wat ze wil. En wat ze wil horen. En een hele leuke tijd. Maar die dat dan even later weer, ook weer bij een andere vrouw doen. Ja, ja, die zoveel liefde in zich hebben dat dat wel over meer dan één vrouw moet worden verspreid. Zo'n <laughs> zo soort foute man. Kunnen, zo zou je dat kunnen stellen, ja. Ja, ja er zijn vaak mannen die gewoon heel uh, uh, gevoelig zijn en precies oppikken wat een vrouw nodig heeft en dat ook heel graag aan haar geven, maar dat inderdaad vaak niet exclusief doen en daar niet helemaal eerlijk over zijn, omdat een vrouw toch wel behoefte heeft aan een relatie bijvoorbeeld en dan laat hij doorschemeren dat dat wel eens zou kunnen. Wel en eens zou inderdaad... kunnen, ja. Ja, zoiets. Het, het is ook niet dat ze, dat ze echt uh, je, je keihard voorliegen, maar ze geven je de indruk dat het wel eens zou kunnen. Beetje en, die, uh, die spreekwoordelijke worst die ze voor je laten bungelen. En waarvan je zoiets. dan denkt: nou, daar zou ik een hap uit willen nemen. Oh, kan nu niet. Oh, ja, nu en weer en dat even zijn proberen. Vaak hele leuke, spannende mannen. Heel onconventioneel, ja. met, met creatieve ideeën. Uh, net even anders dan de, de gemiddeld boekhouder, zeg maar. En uh, het zijn vaak ontzettend leuke mannen. En daarom vallen we ook allemaal in ons leven wel een keer voor zo'n foute man. Ja, ik wel vaak hoor. Ik ben er nu overheen geloof ik. Maar ik ben wel vaak, uh, heb ik die route bewandeld. En ik denk jij ja, bij veel, ook... Bij heel veel vrouwen komt dat steeds terug inderdaad. En uh, ja, dan kan je er inderdaad wat van leren. Want voordat jij zelf je lesje leert, blijven die foute mannen op je pad komen. Ja, over die lessen moeten we het zomaar even hebben. Want dat is natuurlijk wat interessant is ook voor deze show. Maar jij schreef het boek, Esther, Heb jij al een foute man? Waarmee ik dus ja. zomaar de conclusie trek dat jij ook het nodig hebt meegemaakt op het gebied van foute mannen. Ja, en uh, ik ben zelf nog steeds met een uh, foute man. Een uh, ontzettend leuke foute man hier op Curaçao. En daar heb ik het boek ook over geschreven. Want uh, ja, nu lijkt het allemaal redelijk uh, stabiel. Of niet, ik durf wel te zeggen, nu is het allemaal redelijk stabiel en heel erg leuk. Maar voordat het zover was zijn we door behoorlijk wat uh, pieken en dalen uh, gegaan. Doe eens een dal, en, doe uh, mij z'n een dal van jullie uh, nou ja, hij, reis. Hij was gewoon uh, de grootste playboy van uh, Curaçao. Dus uh, altijd vrouwen om zich heen en de een naar de ander. En uh, Dan kwam er weer iemand op vakantie en dan was er weer een leuke studieer uh, of een leuke co-assistent. En, en dan was dan hij daar de een nou ja, daar verschillen de meningen een beetje over. Hij, zei dat, hij zegt dat het allemaal wel meeviel en dat het allemaal wel duidelijk was. Maar ik merkte toch wel, uh, ik heb het een tijdje van een afstand gevolgd... dat uh, een hoop vrouwen er toch wel meer verwachtingen bij hadden. Waaronder jij? Dat is zo leuk, je wil, je wil gewoon meer. Nou, ik kwam eigenlijk meer als een vriendin uh, een tijdje in zijn huis te wonen. En ik bekeek dat van een afstandje. En ik had de verhalen wel gehoord, maar ik dacht dat kan toch niet. Maar het was dus echt zo. <laughs> en... Uh, uh, het grappige is dat je dan, ik begin het bekijken als een soort antropologisch project van hoe doet hij dat dan en wat voor vrouwen trappen daar dan in en zo. Maar ik zag ook dat vrouwen daar echt wel heel gelukkig van werden. Je zag ze helemaal opbloeien, een beetje van die, van die grijze muisjes die helemaal, uh, ja, helemaal opbloeiden en helemaal gelukkig werden. En die gingen dan weer terug naar Nederland en dan kwam de volgende weer langs. Ja, ja. Maar uh, ik werd een beetje een vriendin, weet je, we praten daar ook over samen uh, met hem, over nou, dat hij dat eigenlijk niet meer wilde en zo en... Ongemerkt kwam ik toch in een positie terecht dat ik dacht dat ik speciaal was. Weet, jij praatte daar met mij over en met anderen niet, dacht ik. En, en, uh... Uh -huh. Nou ja, op een gegeven moment uh, zat ik dus zelf met de foutste man van het eiland. Ja, ja, en, want uh... je werd verliefd op hem. Oké, okay, twee dingen. Hij zei tegen jou ja. op een gegeven moment: Hij wilde niet meer. Laten we dan ja. even naar de levenslessenkant of de liefdeslessenkant van die foutenman man. Dan stopt hij er toch mee als hij het niet meer wil? Ja, en dat, uh, dat wilde hij ook wel. En hij zei ook dat, uh, dat ik zijn droomvrouw was. En dat het met mij allemaal wel. En dat hij best wel trouw kon zijn in de relatie Of het echt goed zat. Maar ja, we uh, kenden elkaar nog pas net. Dus zij kon natuurlijk niet alles wat hij had lopen zomaar ineens stopzetten. Dat zou vanzelf wel gaan als het goed ging tussen ons. Dat was een beetje zijn ja, ja. de sofie. Ja, ja. En jij bent daarvoor gevallen? Nou ja, en, uh, ja en nee. Uh, ik heb heel duidelijk gemaakt van nou. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb het niet duidelijk gemaakt. Ik dacht dat duidelijk was dat ik niet in was voor al die, uh, die grapjes. Maar als wij samen waren, dat ik dat dan exclusief wilde. Mm -hmm. Maar dat dacht ik. Dat heb ik niet uitgesproken. En ik dacht dat hij dat ook wilde door wat hij zei. Dus toen we een keer hadden gezoend en hij daarna weer met allerlei andere vrouwen bezig was, was ik boos op hem dat hij met andere vrouwen zoende. Terwijl eigenlijk dacht ik, oh, maar eigenlijk hebben we ook helemaal niet uitgesproken. En toen werd ik boos op mezelf, dat ik dus kennelijk gewoon verwachtingen had. En hen daarop aansprak, terwijl ik dat niet uh, voor mezelf duidelijk had gemaakt ook. Ja, ja. Maar nu zeg je aan het begin van het gesprek, wij zijn nog samen. Ja. Dus, dus, dus ergens werkt de relatie ook wel. Maar ik neem aan dat je met zo'n foute man ook een aantal lessen hebt geleerd. Of misschien nog aan het ja, leren dat... bent. Nou, altijd. Je blijft altijd leren. Maar laat ik vooropstellen dat het feit dat we nog samen zijn echt een uitzondering is. Oké. Okay. Uh, want ik heb heel veel foute mannen en foute vrouwen of vrouwen die voor foute mannen vallen uh, geïnterviewd. En meestal loopt het gewoon slecht af. En dat zag er bij ons ook zo uit. Ik heb er niet voor niks in het boek over geschreven. Want het, ja, daar zijn gewoon hele gekke dingen gebeurd. En uh, op een gegeven moment heb ik ook echt gezegd van nu stop ik een beetje. Ben ik teruggegaan naar Nederland en... Uh, uh, ...bekijk het maar, die leen ik me niet voor. En toen is hij zo geschrokken van... ...oh wacht even, het was echt heel leuk tussen ons... ...en Esther is ook niet conventioneel... ...en, en uh, is ook echt anders en, en echt leuk... ...en ze begrijpt me en ze laat mij wel zijn wie ik ben. Uh, maar nu is het dus echt over, nou ben ik te ver gegaan. En uh, toen, heeft, toen is hij naar Nederland gekomen... ...toen heeft hij heel erg zijn best gedaan... ...ze hebben heel veel gepraat en uh, ja vanaf toen... Zijn we eigenlijk weer aan een nieuwe fase van die, uh, die relatie begonnen? Vanaf toen is het een stuk beter gegaan. En welke grote maar les heb je naar van? aanleiding van deze relatie geleerd? Of, of is die er niet, die grote les? Nou, nee, er zijn een, er zijn een aantal lessen waar ook uh, andere vrouwen wat aan kunnen hebben. Ten eerste, je moet gewoon heel stevig in je schoenen staan. Je moet niet in een relatie zitten voor die ander. Je moet het doen voor jezelf. En je moet ook heel duidelijk je grenzen stellen: van tot hier en niet verder. Dit is wat ik wil, wat ik belangrijk vind. En als dat betekent dat daardoor een relatiestuk gaat, so be it. Want als jij over je grenzen heen gaat, zo'n foute man heeft nooit geleerd dat er grenzen gesteld worden. Dus die blijft maar uitproberen en blijft maar kijken waar, waar liggen die grenzen dan en hoe ver zijn ze op te rekken. En hij kan niet jouw grenzen bepalen. Jij moet zelf jouw grenzen bepalen. En dat is denk ik een hele belangrijke les. En dat kan je alleen maar doen als je stevig in je schoenen staat en als je zeg maar van jezelf houdt. Het is een cliché. Maar je moet niet de liefde van iemand anders halen. Want dan word je afhankelijk van iemand anders. Je moet gewoon bedenken, ik ben wie ik ben en ik ben gelukkig hoe ik ben. En als dat leven met zo'n foute man een tijdje veel leuker is, nou dan ga ik daarvoor. En dan neem ik de leuke dingen en de minder leuke dingen op de koop toe. Nee. Maar als het over die grens gaat die ik heb bepaald, dan... Uh, wordt het te gevaarlijk voor mij, dan kan ik uh, mijn hart breken of uh, mezelf verliezen. En dan moet ik er dus mee stoppen. Foute mannen en foute vrouwen. Wat kan je ervan leren en wat kan je ermee ervaren? Dat vraag ik aan jou. 0800-1121. Ben je wel eens verliefd geworden op een foute man of een foute vrouw? En wat gebeurde er toen? 0800-1121 als je me wilt bellen. Je mag me ook mailen. Doe dat naar lust.bnn.nl Esther, dank voor je openhartige verhaal. En um, nou ja, ik denk dat het startschot is gegeven om het nog even te hebben in de show over die foute mannen en die foute vrouwen. Dankjewel. Graag gedaan. Goedenacht. Een belangrijke les die je kan leren in de liefde is dat je jezelf nooit moet verlogenen in de liefde. Dat is een les die Jan op nou ja, bijzondere wijze heeft geleerd. Jan, goeienacht. Goeienacht, hallo. Jan, fijn dat je in de uitzending bent. Je hebt een prachtig verhaal, liet ik me zo uh, in de wandelgangen vertellen. Nou ja, een prachtig verhaal. Dat is in ieder geval een leerzaam verhaal geweest. En Ik heb nu uh, een geweldige relatie al 28 20 jaar. Uh, en uh, daarvoor heb ik zes jaar een andere vriendin gehad, zeg maar. Maar daar was inderdaad een klasseverschil. Zij kwam uit een uh, elitair gezin, zal ik maar zeggen. En ik kwam uit een arbeidersgezin. Ja, en we gaan uh, even terug in de tijd, want hoe lang is dit geleden? Uh, 28 jaar. Nou, 29 eigenlijk. Dus, even kijken. 19, 20, ja, ongeveer 30 jaar geleden. Ja. Hoe speelde dat destijds? Ik ben nu dertig, dus ik kan dat even niet zo goed inschatten. Hoe, maar hoe, Je zegt, ik kom uit een andere klasse, de arbeidersklasse. Ik heb het idee dat dat, dat dat niet meer zo speelt in Nederland. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik leerde haar kennen en ik uh, was een werkende jongere in die tijd. Mm -hmm. En zij studeerde volop. En haar ouders, die, uh, had, ja, die, uh, die man die was directeur van een groot bedrijf. En, uh, ja, ik was gewoon maar een fabrieksarbeider, zal ik maar zeggen, of metselaar was ik in die tijd. En hoe reageerden die ouders op jou? Nou, eigenlijk negeerden ze mij volkomen. oh echt waar? En, en als ik dag zei, dan zei ze niet zo fameuillair. oh ja? Uh, bijvoorbeeld. En uh, met feestdagen dan moest zij naar huis komen. En na zes jaar ging zij met kerst nog thuis en ik, woonde, of ik woonde inmiddels op mezelf. Een aantal jaren en toen ging zij dus kerstvieren thuis en toen heb ik ook gezegd ik zet je nu thuis af en ik uh, kom je nooit meer ophalen. Echt waar. Hoe zijn jullie verliefd op elkaar geworden als jullie werelden dan zo ver uit elkaar lagen? Waar hebben nou, jullie elkaar ontmoet bijvoorbeeld? Wij, wij kwamen elkaar tegen in een cafeetje bij ons in de stad en uh, we raakten aan de praat en, en dat was meteen een klik. Mm -hmm. En toen ben ik haar de week daarna ook thuis op gaan zoeken, maar ja goed, zij was 17 als ik me goed herinner en ik was 20 en ik had een grote auto bij me en die ouders die schrok al meteen, want die, die moeder zei al, hé, hey, je staat een vent aan de deur van jou. Dus ik ja. was niet meer dat jongetje van school die ze kende, maar gewoon een kerel die, uh, die met een grote auto haar op kwam halen en toen begon het voor hen een beetje uh, angstig te worden. Maar jullie hebben wel zes jaar een relatie gehad. Ja. Zes jaar een relatie. Ja ik... ja, ik hield ook heel veel van haar en zij ook van mij. En het was ook een schat van de meid. Maar ja, ze, die mensen verwachten van mij dingen die ik niet uh, wilde en kon waarmaken. Maar... Geef eens een voorbeeld van wat ze dan van jou uh, verwachten. Zij wilden bijvoorbeeld dat ik meer aanzien had. En, en uh, zij wilden ook dat ik hun dochter niet afremde naar uh, ontwikkeling. Nou, dat was ook helemaal niet mijn bedoeling. Oh. Maar goed, die mensen waren er toch zo huiverig voor dat ze mij eigenlijk uh, ja, kleineerden. En, uh, hoe kleineerden en, ze en jou dan? Want ze zeiden je dan geen gedag als je daar thuis komt, wat al heel vreselijk is. Maar nou, wat... dat vond ik al kleineren. En als ik toch goeiendag zei dat ze niet zo familiair zijn. Of uh, uh, hoe wil jij dat nou weten met je twee jaar mavo? Uh, als ik een opmerking ergens over maakte. Nou, wat erg. Dat vind ja, ik echt Ja, word je niet maar, maar hoe deed jij? Want je bent, ik hoor in je stem, je bent daar nog steeds wel... Nou ja, geïrriteerd over. Misschien ook boos. Ja, maar, hoe, maar als je een jonge jongen bent en je bent ontzettend verliefd... dan ga je natuurlijk eerst je best doen om zo goed mogelijk in de smaak te vallen bij die ouders. Nou, uh, nee, zo ben ik dan toch niet echt. Je ik heel goed in de smaak vallen bij mijn vriendin vooral. Ja, en, tuurlijk, uh, maar die ouders... Daar of... deed ik ook alles voor. Ja, oké, okay, maar die ouders die horen bij die vriendin. Dus hoe heb jij je dan kunnen handhaven die zes jaar lang? Nou, niet te vaak daar komen. En de les die je geleerd hebt, is? Nou, dat je, je ik vind dat je partner... Eh, kijk, je kunt wel verliefd zijn of liefde voelen voor iemand, mm -hmm. maar dat moet wel wederzijds zijn en daar zul je bepaalde concessies voor moeten doen. En dat is ook niet erg, maar dat moet wel wederzijds zijn. En, en ik vond dat zij na zes jaar nog steeds voor haar ouders koos. En toen had ik zoiets van, nou goed, dat is prima, maar daar kies ik dus niet meer voor. Oké. Okay. Dus de les is ook kiezen voor jezelf als de ander ook niet echt voor jou kiest? Ja, ik, kijk ik, nu, ik heb nu een, een vrouw die is, uh, ja, voor mij is dat geweldig en, en zij voelt hetzelfde voor, voor mij. Maar ik kies ook volledig voor haar en, en uh, zij ook voor mij, maar dan nog zijn er dingen die ik niet zou doen. En dat weet zij ook, maar ja goed, we kennen elkaar natuurlijk al de hele tijd. Want jullie zijn 28 jaar samen nu? Ja, ja. we hebben drie volwassen kinderen. Ja. En als ik mijn vrouw zie, voel, proef en hoor, dan ben ik gelukkig. Oh, mooi, mooi. Denk je dat je deze relatie had kunnen hebben van 28 jaar samen, als je die vorige relatie niet had meegemaakt? Nou, dat is typisch dat je dat vraagt. Mijn vrouw haar, was al getrouwd geweest voordat ik haar leerde kennen. Maar ja, toen ik haar leerde kennen was ze ook pas 22. Dus die was ook jong getrouwd, net als die dame die net aan de lijn was. Mm -hmm. en, uh, die zei wel eens tegen mij gedurende onze relatie, ik wilde dat ik je veel eerder had leren kennen. Dan had ik dat soort dingen niet meegemaakt. Ik zeg maar, misschien hebben we die basis juist nodig gehad om dit te kunnen hebben wat we nu hebben. Ja, ik geloof daar wel in hoor. Dat je toch ja. een bepaald uh, aantal dingen moet meemaken om dan, als je dan de liefde van je leven tegenkomt, dat je, daar, dat je dan nou ja, met de beste intenties en met de geleerde lessen daar ook een, een, een mooie relatie van probeert te maken. Ja, we staan nu ook open voor elkaar en je, en je zegt ook gewoon van luister, uh, want ik hoorde die mevrouw zeggen, mijn partner was jaloers als ik ging dansen. Nou, dat is, daar is niks mis mee. Ik, bedoel, ik dans nog steeds heel veel met mijn vrouw. Mm -hmm. Maar het hangt er natuurlijk wel af op wat voor manier dans je met die andere meneer. En hoe vaak doe je dat op een avond? Dus jij vond uh, bij dat... Amal die eerder belde jaloerse ja. man uh, dat het misschien dat ze ook meer naar zichzelf moest kijken? Nou, ik, geef, ik leg niet de schuld bij haar, maar uh, dat zijn wel dingen die je mee moet nemen in je gedrag. Amal, als je nog luistert, je mag natuurlijk nog even reageren om uh, uh, nog wat context aan jouw verhaal te geven. Of als je niet Amal bent, maar wil reageren op dit bijzondere en openhartige verhaal van Jan, ben je natuurlijk. Van harte welkom. 0800 1121. Jan, dank. En ik hoop dat je blijft luisteren, want we zijn tot vier uur vannacht in gesprek over de lessen die je zou kunnen leren van de liefde. En ik wil aan jou vragen, de lessen die je hebt geleerd in de liefde, hoe kijk je daar tegenaan? Heb je spijt? En als je dan spijt hebt, heb je spijt van de dingen die je deed of heb je spijt van dingen die je eigenlijk niet gedaan hebt? 0800-1121. 0800-1121. Straks scrollen we samen met Ajit Bakas, de trendwatcher, terug in de tijd... en kijken we of we iets kunnen leren als het gaat over liefde en seks van ons verleden. Maar eerst heb ik voor jou John Legend. or you te vervelen. Nooit, vind ik. John Legend met Used to Love You. We praten over liefdeslessen. Lessen die we leren in de liefde. En ik heb, als het goed is, de man aan de lijn die na een relatie van 35 jaar, 35 jaar, waarvan 25 jaar getrouwd, er nu een scheiding aan zit te komen. Freek, goeienacht. Freek, inderdaad. Auw, Freek, auw. Ik las dat, Want ik krijg de informatie hier op mijn scherm en ik dacht, auw, ja, 35 is jaar. Het, dat is zeker ouw. En het um, raden, of het raden, we zijn nu uit elkaar een paar maanden. En um, we hebben het al in jaren niet meer zo goed gehad. Echt waar? We komen bij elkaar op bezoek, we eten samen, we kijken televisie, we knuffelen soms. Maar je gaat ook scheiden? Ja. Waarom dan? Ik kan ja, me komt, voorstellen zo, dat je zoiets, denkt... Zoiets komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Dat, dat, dat, dat sluimert al jaren. De beslissing om te gaan scheiden? Scheiden, sorry. Ja, dat het gewoon niet meer boterde. en De uiteindelijke beslissing die komt dan toch. En als je aangezegd hebt, moet je denk ik ook B zeggen. Want als je... Nu moet je gewoon oppassen dat je niet in elkaars armen valt en weer verder wil. Want je bent allebei zwaar gewond in je kop. Van en dat de moet genezen, ja. ja. Hoe ziet dat eruit, zwaar gewond zijn in je kop? Wat gebeurt er dan met je? Verdriet. Boosheid. Op elkaar, op jezelf. En ja, om dan samen direct de draad weer op te pakken, dat is niet goed. Want je alle ruzie en narigheid die je gehad hebt, dat gevoel moet je maar weer even oproepen. En dan weet je meteen waarom je niet verder wil. Om... Ja, precies. Maar jullie wonen nu vier maanden apart van elkaar. Ja. En jullie zijn eigenlijk de beste vrienden, soms ook met knuffelen. Hoe komt het dan dat nu er wat afstand tussen jullie is dat het, uh, dat het in één keer allemaal beter is? Um, we zitten elkaar niet meer op de lip. We hoeven ons niet meer aan elkaar te ergeren. Hoeven we hoeven niet meer voor elkaar weg te lopen, want we zijn al weg. Het geeft een stukje rust. Mm -hmm. Wat is de grote les die er verscholen zit in dit verhaal wat je vertelt? Communicatie. Onder elkaar. En als je dat niet doet, dan gaat het mis. Ah, ik, ik denk dat we. In elke show die wij doen, vooral Wil Berghuis, onze seksuoloog, zegt ja, communiceer, dat is belangrijk. Maar waar, waarin ging dat dan fout bij jullie? Um, nou moet ik echt naar mezelf wijzen. En daar ben ik ook wel een beetje boos op mezelf. Ik had, um, hoe zou ik het zeggen, ik ben denk ik te lief geweest. Ik ben altijd confrontatie en ruzie uit de weg gegaan. Nou, er zijn veel vrouwen die denken: nou, top, zo'n man die niet echt van ruzie houdt. Uh, fijn, prettig. Beschaafd ja, misschien zelfs. Beschaafd. Ja, maar dat is, dat is niet goed. Ruzie kan ook zuiverend en louterend werken. Gooi alles er maar een keer uit. En dan heb je het ook. Weer... Wat is er uiteindelijk gebeurd nadat jij. Uh, of nadat jullie dus. nooit die confrontatie met elkaar aangingen. en nooit die harde woorden uitspraken? Wat gebeurt er dan met een huwelijk? Um, nou, zij deed het wel. En ik niet. Jij ja, slikte alles in Jij was een binnenvetter. Ja, en ik uh... Ja, hoe zal ik dat zeggen? Uh, ja, wat ik al zeggen, ik was te lief en ik wilde die ruzies ook niet. En daardoor... Uh... Nou, laat ik het op Holland zeggen, ik was gewoon een slappe lul. Mm. Mm, dat lijkt me ook met... pittig om van jezelf te zeggen. Ik vind het heel dapper en eerlijk dat je dat... Met te weinig, met te weinig power om er tegen in te gaan. Mm. En dat werkt averechts. Want... Als ik, hoe verder ik me terug trok, hoe meer ik over mij kreeg. Ah, dus het, je was ook getrouwd met een vrouw die, die jouw grenzen niet zo heel goed in de gaten hield? Precies. Ah. Hm. En dat, is, uh, dat advies zou ik iedereen willen geven. Dat heb ik ook aan mijn dochters gegeven. Praat met elkaar. Met Maak ruzie met elkaar. Gaat het je lukken in een volgende relatie, Freek? Je gaat straks scheiden. Dan ga je weer een nieuwe vrouw tegenkomen, een leuke vrouw. Weet je dat ik daar nog helemaal niet aan toe ben? En dat ik daar ook helemaal nog niet over nadenk? Nee? Waar denk je nu vooral over na? Um, ik moet weer lekker in mijn vel gaan zitten. Mm -hmm. Ik moet weer leuke dingen gaan doen. Ik moet uh, me vrij voelen. Ja, dat, dat, dat doe je niet 1, 2, 3. 35 jaar, dat vlak je niet uit met een gummetje. Nee. Dus ik, ga tijd we bent, hm? ik ga je succes, mensen. Ik ga je succes, mensen. Ik weet zeker dat het goed komt met je, weet ik zeker. <laughs> niet dat ik een soort jamanda achtig Ik durf daar niks over uit te spreken nog. Nee, ik wil, ik wil je we niet... Laten het, we laten het komen zoals het komt en uh, we zien wel wat er gebeurt. Nou, dat is toch al een fantastische instelling. In de liefde, maar ook in het leven. Dankjewel, ja, Freek. Goed. Hey. Dank Dankjewel, dag. Spreek is openhartig over de lessen die hij leerde in de liefde. Communiceren, bijt niet op je tong, want dat kan je uiteindelijk je huwelijk kosten. Wat maakte jij mee in de liefde? Goede en slechte dingen. En wat leerde je ervan? 0800 1121. 0800 1121. We hebben het gehad over foute mannen en foute vrouwen... en wat te doen als je er één ontmoet. Leer, dan, leer je daar iets van of ga je erin mee... en um, maak je keer op keer die fout om met die foute man... of met die foute vrouw in zee te gaan. Maar wat we niet hebben, nou, wat we niet hebben besproken is... wat als jij een foute man of een foute vrouw bent? Valt er dan ook iets te leren? Saar, nacht. Hi. Saar, jij vindt jezelf een foute vrouw? Nou... In de omschrijving die we hier vanavond gebruiken dan. Leg eens uit. Nog even voor de mensen die dat dan gemist hebben. Ja, ik vind een, een echt een foute vrouw of een foute man uh, vind ik iets anders dan wat jullie dan no benoemen. Wat maar, vind jij een foute vrouw en waarom ben je het? Nou, een foute vrouw vind ik bijvoorbeeld iemand die, die uh, met een man gaat vanwege geld of zo. Dat okay. vind ik echt een foute vrouw. Een gold digger vind jij een foute ja, vrouw? Ja, dat vind ik echt hysterisch fout. Oké, okay. Dat doe maar, jij wel of dat doe jij niet? Nee, nee. Maar in de omschrijving zoals jullie net die mannen... en vooral die vrouw die dat boek heeft geschreven... dan denk ik, ja, daar herken ik mezelf in, maar dan een vrouw. Oké, okay, dus jij bent een dame. Ik herhaal even. Uh, uh, corrigeer me als ik fout zit. Jij bent een vrouw die uh, veel liefde in zich heeft. Uh, hele leuke tijden kan hebben met een man. Uh, in die momenten fantastische vrouw bent. Misschien wel de perfecte vrouw. Ja. ja maar dat met veel verschillende mannen misschien ook wel tegelijk deelt? Nou, niet tegelijk. Dat dan niet. Maar ik, ben, ik kan wel een, een man ontmoeten, daar volledig voor gaan... en dan inderdaad wat je zegt, een soort van perfecte vrouw lijken voor die man op dat moment. En de perfecte relatie lijkt dat dan, ook, ook voor mij misschien. En op het moment dat, dat die relatie er dan is en die verliefdheid weg is... dan, dan verveelt het me en dan verdwijn ik tot verbijstering van, van die man dan. En die laat je dan achter met gebroken harten, die mannen? Ja, ik vrees van wel, ja. Waarom doe je dat? Ja, waarom doe ik dat? dat, dat, dat dan, dan moeten we een therapietje tegenaan gooien. Ik heb geen idee. Doe eens wat van de koude grond, psychologietje. Ja, um, waarom doe ik dat? Nou, wat ik net ook besprak met je collega... is dat ik, ik vind tegenwoordig dat mensen heel makkelijk een relatie beëindigen... Uh, in generaties volgens kon dat niet en, en dan moest je wel ervoor gaan en nu heb je zoveel keus. Dus als het even niet leuk is, dan, dan, uh, dan ben je ja, je lopen weg. veel mensen weg. Jij ook dus? Als het even niet... Ik heb dat gedaan. Bij, bij bijvoorbeeld bij de vader van mijn kind, dat is een fantastische man. Maar dan had ik ook op een gegeven moment, ja saaie. Dus toen mijn kind vier was, ben ik verdwenen, terwijl die relatie echt goed was. Heb je daar spijt van? Nou, ik heb, ik heb nooit spijt van iets, maar ik heb wel later gedacht van... ja, als ik, als ik een generatie eerder had geleefd, dan had ik wel gemoeten. En dan had ik het echt niet zo slecht gehad met die man. Nee, dat was, dat was toch best een goede optie geweest. Dat was hey, een prima optie geweest. We hebben nog... En de vader van mijn kind, hè. Ja. Dat we dat ook even dus daarna, als ik dan mannen had en ik vond het even stom... dacht ik, ja, uh, ik heb met de vader van mijn kind ook uh, geen moeite gedaan. Dus, dus dan ga jou ik nu ook helemaal weg. Niet de moeite Saar, we hebben nog 30 seconden voordat het nieuws ingaat. Ik okay. wil van je weten of jij van je eigen gedrag... inmiddels een les hebt geleerd of nog niet. Ja, ik heb een les geleerd. Ja. Vertel. Nou, door geen relatie meer te beginnen voorlopig. Ik dacht, je gaat juist nu een keer ervoor gaan, echt. Nee, juist. Ik moet het eerst even uitzoeken voor mezelf natuurlijk. Okay. Voordat ik weer een hart breek. Oké. Okay. <laughs> Saar, dank voor het bellen. Voorzichtig met die mannenharten. En blijf ja. nog even luisteren, want tot vier uur vannacht... praten we over de lessen die we leerden en leren in de liefde. Tot na het nieuws.